Het heeft te maken met een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En verder een lange file in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Knooppunt Impel, 13 kilometer. En ook op de A59 vanuit Sirikzee naar Den Bosch is het nog behoorlijk druk. Tussen Terheide en Knooppunt Hoijpolder 7 kilometer file. Dan nog even een andere mededeling. Want wil je over een uur stilstaan bij de herdenking, doe dat dan liever niet op de vluchtstrook van de weg, maar zoek tijdig een parkeerplaats. Zoek je een leaseauto? Stop met zoeken! Kijk op toplease.nl. Daar vind je het voordeligste aanbod nieuwe en gebruikte leaseauto's. Haal meer uit je leasebedrag met toplease.nl. Het is heet, we drinken het graag thuis... en er zijn 85 verschillende smaken. We drinken er per persoon zo'n 100 liter van. En er belanden jaarlijks 550 jonge kinderen door op de spoedeisende hulp. Drink geen thee met een jong kind op schoot... Want zelfs een kop thee van 50 graden kan een kind voor de rest van zijn leven tekenen. Voorkom verbrandingen bij kinderen. Kijk op veiligheid.nl. Dit was een boodschap van Consumentenveiligheid en de Nederlandse Brandwondenstichting. Zoek je zaken, auto? SMS dan B-spatie met je leasebedrag naar 2020 en je ontvangt direct onze top 3. 25 cent per bericht. Kijk voor het complete aanbod op toplease.nl. Via videoconferencing gebriefd over de nieuwe missie. Het blijft spannend als de admiraal de boel persoonlijk komt toelichten. Hey, wil je nou meer weten over communicatie op zee? Kijk dan bij Fregat op de site. De Marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de marine.nl. Try this at home. Probeer nu twee maanden gratis en vrijblijvend TV digitaal extra van at home. Meer dan 100 zenders in het beste beeld en geluid op je huidige TV. Nu de digitale ontvanger vanaf 39 euro. Meld je aan en try this at home. Ga dus nu naar home.nl of bel 0900 0730. Lokaal tarief. At home. TV, internet, telefoon. Zoals het hoort. Vind een trip in een onderzeeboot. Kijk bij onderzeeboot op werken bij de marine.nl digitaal extra van At Home is ook verkrijgbaar bij Electronic Partner, It's en Harendsen-Smit. At Home. TV, internet, telefoon. Zoals het hoort. Mag ik al kijken? Nee, nog niet. Mag ik al kijken? Nee, nog niet. Mag ik al kijken? Nee, nog niet. Verras je vrouw? Met een getoertje Parijs, al voor 69 euro. Kijk op nsinternationaal.nl voor alle verrassend voordelige bestemmingen. Ja, dan zijn er nog mensen stil. Uh... Ja, ik vind eigenlijk dat er nog auto's rijden. Ja. Dat vind ik asociaal eigenlijk. Je, dat vind ik zo uh, beter. Dat kan helemaal niet. Vind ik zo schandalig. Want je weet een jaar lang dat je je ja, op moet houden 4 en dan toch gaan rijden. Weet hè, je. 4 mei, 8 uur, klaar. Ja, dat doe je niet zoiets. Nou, kijk, er loopt ook gewoon een man daar. Nou, ja. Je staat ook helemaal niet meer stil, hè? Nee. nee. Hoewel wij nu stilstaan, maar... Even stil, hoor. Ja. Of we moeten echt stilstaan? Ja. Of zitten we ons nu te verrekenen? Hm? Die stilte is toch om 8 uur? Hoe laat heb jij het dan? Oh, fuck mijn horloge. Oh, mijn horloge. Oh, is bezauw voor een uur. 3FM presents The Kaiser Chiefs. 29 en 30 mei in de uitverkochte Paradiso Amsterdam. Vandaag de allerlaatste kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Heb ik hier vier hamburgers. Wie wil? Nou, uh, lekker. En de saté die komen er zo aan. Zeg, wat gebeurt hier nou weer? Ah, barbecue-tijd. Oh, nou lekker. Wacht, ik draai even mijn worst om. barbecue -plaat. Extra weekend. Gerard en Michiel. The heart is a blue.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 Vandaag. Oh, Alleen je wijkje tuin hebben, dat geeft niet, dat was heerlijk weer. It's a beautiful day and you too. En vind je dat ook? Ja, hè? You too? Oké. Okay. Monty uh, bier? van Ja, dat heb je lang Ja, nou, uh, dit is. Oh, man, man, man, man. Vorige week een en nu het uitzicht. Nou, vorige week een compleet lege studio. Ik zag een hoopje wit spul op de uh, camera. Was jij? Maar dat uh, witte spul heb ik ook hoor, als je er zin in hebt. <script> Even bukken. <schean> kwak het daar maar <laughs> neer. Het is vrijdagavond. En zo meteen zijn we stil, maar nu niet. en hey hey, Nu gaan we herrie maken, want uh, we zijn er weer een keer met z'n allen. Dat betekent dus, uh, nou ja, de grosstopperlijke tot tien uur samen hier aanwezig. Ja! Hey, <smartners> Ik toch eventjes zeggen, want heb jij een lekker gelroge t-shirt aan, meneer? Maar om nou in een tocht te komen... naar je noordpool expeditie <laughs> ik snap dat niet. Ja, ik sla dan door. Ik denk, achter mij schelen. Maar we zijn toch samen, hè? Jij en ik. En ja. Ja. Nou, vandaar die tocht. De tok te ja, <laughs> ja. <laughs> En het mag dan vier meis zijn. Maar toch... Is er uh, één ding duidelijk? Ja, want als ik op een horloge kijk, dan zegt het gewoon uh, één uh, heel duidelijke uh, statement. Nou, absoluut. En uh, dat gaat schuil onder de noemer... WEEKEND! Oh. It makes me wonder. Ik zat net vol in het amazing uh, Ja, ja je was amazing bezig. Oh man. Fond ik dat leuk. makes me wonder. Het is leuk, uh, singing with the stars en zo. So. Nee, de, zijn, uh, de Nederlanders zijn het zat hè. Ja, is het zover? Ja, want dat betreft uh, was ik een ontzettende trend zetten. Want ik was het al vanaf het begin uh, zat. Hey, um, het is een overkill. Ik snap het dan ook wel. Want he, dan he. heb je... Dat ijsdansen was op twee zinners tegelijk. Twee keer. Gek weet je ervan. Vorig seizoen en dit seizoen ook weer. En dan nu... Ja, we hebben We ook twee Singing with the Stars. De ene heet yeah. dan So You Wanna Be a Popstar. En de andere heet uh, The Two of Us. En we hebben afvallen met de sterren. Is Fighting door, with uh, the Stars. Ja, we hebben ook nog gehad. Uh, poker is natuurlijk ook met, helemaal uh, met de stars. Fucking with the Stars. Jij ja, dat bij BNN? Ja. Daar zit jij in, hè? Ja, daar zat ik in, ja. Godverdomme. Heb ik toch ja. nog ergens aan meegedaan, hè? Ja, he? goed bezig. Ja, ze vertelde me pas na afgelopen de titel zou zijn. Ze wilde gewoon wat quotes van me. En de afloop zeiden ze dat het fucking with de stars heet. En ik denk, als ik dat had geweten, had ik niet meegedaan. Nou, je, voelde, me je niet. voelde je inderdaad behoorlijk genaaid. Ik voelde me genaaid, ja. ja. Precies. Het <laughs> was niet eens lekker. Nee, uh, maar ik ben er ook wel blij mee. Want dat, ik vind het zo'n armoe. Wat je een armoe om dat telkens te doen. Ja, maar nou, nou, stel de... voordat die programma's er niet waren geweest... ...waar hadden we dan in Gosta met z'n 18 miljarden naar moeten kijken al die avonden? Nou, wat dacht je van een kwaliteitsdrama? Een kwaliteitsdrama, Michiel. Nu 24 wordt 24 weggestopt in zomerseizoen. het heb je het in de raad, ja, uh, heb... over uh, uh, Dit weekend of zo begint het op RTL 5. Ik heb al mijn vakantie moeten afzetten. Ja, ah, Allemaal. Dat is lastig. Kijk, er twee uh, had ik er gepland. Ik heb al bijna half 24, maar voor de mensen die niet downloaden... Okay, okay, je bent, oh ja, ben je al bijna klaar? Is het bijna zover? Ja, nog uh, vier weken. Ah, en dan mag ik ze lenen? Ja, is goed. Maar ik zeg heel eerlijk... Het is niet het beste seizoen ooit. Nee, is dat zo? Nee. Oh. Ja, dus, uh, oh, okay. Ik zeg van, nou, nog vier weken jongens, afgeromen gaan. Nou, laten we het dan niet over het niet voor, nee, want maar, het zijn uh, dat dat dat niet dingen, eens... hè, ja. want voor zijn mensen. En weet ik veel, wat is er mis met... Uh, uh, waarom wordt er geen, geen programma meer gemaakt? A la... Wie Ron's Honeymoon Quiz. Ja, nou, dat vond ik leuk. Zullen we Ron eens vragen? Die is toch in de studio of die het binnenkort leuk vindt om weer eens... Uh, wat hè? hebben we, Ron? Wat dacht je ervan om binnenkort weer eens een keer de Honeymoon Quiz te doen? <laughs> Of, oh, je zit nog vast aan een seizoen Dancing with the Stars. Oké, okay, en wie ben ik? Lijkt je dat leuk? Nou, dankjewel, Ron. Dankjewel, Interessant gesprek weer, hè? Ongelooflijk, die man, hè? Man, man, man. Oh, Ron, laat ze maar lachen. Komt dat weer terug? Prima. Oké, okay, nee, dan weten we dat. Dames en heren, extra weekend. Het wordt een rare uitzending. Ik denk het wel. Straks zijn wij natuurlijk gepast twee minuten stil. Ja, en ik heb er heel lang over nagedacht, Gerard. Want ik, ik, ik zat er echt mee, want dit is, dit is echt, voor jou, voor mij, voor iedereen die luistert... voor die, iedereen die zich met het programma betrokken voelt, is het echt een vrijdagavond stoomafblas. Ja, en verknallen. Ik, ik heb ook zo'n heftige week achter de rug. Ja, met die 13 uur van, uh, ja, van dinsdag. Ik heb veel te lang uitgezonden afgelopen dinsdag. En dat is me niet in de koud om zitten. Hè. En het erge is namelijk, dan sta je dus donderdagochtend op en dan denk je, is het pas donderdag? Mm -hmm. What the hell happened? Maar dat komt dus door die. Door en die moet je share. vannacht ook weer. En vannacht ook weer. Dus mijn weekend begint morgenochtend half acht. Maar dan is het ook weekend. jongen. Dat is dus rare, want dit is, dit is wel ons feestje normaal ja, gesproken. Het feest. Maar ik, ik wil niet uh, heel stoer. Ah, oh, we gaan echt niet stil zijn. Dat vind ik nee, echt nee, totaal nee. niet. Uh, dat is namelijk niet stoer. Nee, dat is totaal niet. Dit, dit, dat heb je wel eens, weet je, dan, dan sta je bij een. Uh, ik ben, ik, Kijk je tv normaal gesproken? Of uh, ging je naar zo'n herdenking in de tolk? Nee, nee, nee ik had de tv altijd wel aan. Oké, okay, maar het uh, maakt niet uit of je nou in je, in je huiskamer zit... of je bent bij zo'n herdenking. De, fietsen er altijd een paar van die jochies loopt. Ja, ik had het één keer... Was, ik zat te kijken op de dam. En er was dus die, uh, die dode herdenking. Die in stil, en iedereen dan hoor je dus één iemand... <middels> dat kan echt niet, Nee, het, het is echt... Uh... Dat is uh, niet uh, eer, eerbiedig. En uh, nou. we, we kunnen in vrijheid twee minuten stil zijn. Dus dan moeten we dat ook doen. Dat vind ik mooi gesproken. Maar ik, ik, dit, dat, dat onderstreep ik ook echt bij deze. Maar, nou, maar het is wel raar, want we daaromheen hebben we wel zeg maar, de gebruikelijke extra weekendallen. Uh, ik bedoel, het is namelijk, ik bedoel, we doen het, weet je, we zijn twee minuten stil, maar het is ondertussen ook weekend. Dus eh, daarna is het gewoon weer feest. Zoek gewoon nou een leuke, leuke uh, uh, hybride vorm. Ja. Hmm. Hoe? Weten we nog niet zeker? Nee, maar dat wordt spannend, hè? Dat wordt een hele spannende uitzending, mensen. Iets naar achter weten we, weten we voldoende. We hebben ook geen gast vanavond, trouwens. Nee, we zijn uh, elkaars gast een keer. Nou, uh, Gerard, vertel eens meer over jezelf. Nou, ja, ik... Uh... Oh God, gaan we elkaar dan ook reality checken? Nee, toch? nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat doen we niet, hoor. Dat lijkt me geen verstandig. Dan vallen we echt zo gigantisch uit door de mand. Ja, is dat zo? Ja, echt ja, want echt. Zul je zien dat degenen die dat spel gecreëerd hebben... dan uiteindelijk zelf ja. helemaal niets weten? Ja, want, uh, want uh, de, Dennis was hier vorige keer. Toen was jij er niet. Maar die vertelde uh, datgene wat eigenlijk elke gast ook zegt. Um, ja, ik let er eigenlijk alleen maar op bij het afrekenen. Ja. En dat is als, als het eindbedrag maar een beetje in, uh, in lijn is... met wat ik hoop te uit te geven, vind ik het best. Maar vraag me niet wat een pak melk kost. Nee, nou, euro? Ik weet, weet je wat ik wel weet? pot van het goedkoopste soort appelmoes. Want ik vind het namelijk heel lekker om af en toe appelmoes te eten. Echt? Ja, maar ik heb, dan koop ik zo'n grote pot. Maar die, die eet ik altijd maar voor de helft op. Dus ik gooi altijd de helft weg. Dus dan denk ik eens dat ik een kleine pot nemen. Maar die is drie keer dus zo duur als de grote pot. En die is 29 cent. Dan ben je toch een rare man, hè? Dan ga je mooi en dan koop je een pot appelmoes. Waarvan je de helft flikkert, Maar als ik die niet zou doen, dus ik zou een kleine pot eten... die ik helemaal leeg maak, dan eh, betaal ik alsnog meer. En na de drie weken kom je erachter dat die pot nog steeds in de koelkast staat. Alleen, wat is dat voor groen spul? ik heb hem vandaag weer weggespoeld. Oh, heb je hem weggespoeld? Ja, dat is ook mooi, want het is, het is ook een chemische rotzooi... dat je gewoon in je zet de water op en paft, het is weg. Oh, vandaar dat je goed kan koken. Je gooit gewoon overal die appelmoes op. Heb je er niet gesmaakt laatst? Ja! Ja, ja. Veel mij op. Het is weer weekend, hè? Het is, het is weer weekend. Ja, Lekker zuipen! Oh, koffie? Nou, heerlijk. Ze hebben hier zo hard aan gewerkt, die gasten van Tokio. Oh, wat hebben die een hoop fans hè? Dat is niet normaal. En dit is dus, uh, oorspronkelijk is het een, een Duits liedje, zoals een hele oeuvre. Maar ze hebben dus geoefend op het Engels. Nou, dat en... kwam best aardig. Ik vond het heel goed, maar ja. die, die eerste opnames die ze hebben gemaakt toen ze net een net eerste les hadden gehad, die zijn echt te grappig. Ja. En is net of, ze, of je Lieutenant Gruber hoort zingen, weet je, of zo'n little tank. Oh, Oké, okay, oh, yeah, ja, ja, ja, dus. ja. Maar uh, uh, nou ja, goed. En, en uh, mega fucking huge. En mega. Fucking hit elke komende oh, weken. dat he? nog. Ja, uh, Tokyo uh, Hotel valt het elke hele Mansouen. Dat heet de uh, nieuwe single. En, uh, uh, uh, ach ja, het schijnt ook dat de fans ook voor uh, DJ's hun deur gaan liggen. He? Ja, heb, jij, heb jij al gestruikeld over een paar uh, exemplaren? Uh, uh, dat niet. Gelukkig zit het op een uh, zwaar beveiligd uh, mediapark hier. Maar nee, ik nee, nee nog... maar gewoon thuis. Oh, thuis! Bij mij. Ik heb al twee spandoeken uh, verwijderd van de week. Nee, maar volgens mij weten ze niet waar ik woon. Dus dat is misschien wel een uh, prettige. Oh ja. ja. Hou dat in godsnaam zo. Nee, ik heb er wel één keer, herinneren, dat is een. Ik uh, van een jaartje geleden zo, gaven we kaart voor een. Showcase die ze gaven in Amsterdam. En de uh, mm -hmm. Met uh, alleen maar huilende fans aan de telefoon. Of ze of nou ge gewonnen hadden oh. of niet, alleen maar huilen. Echt? Echt niet normaal. Die zijn zo populair, die jongens. Zo raar is dat, heel bizar. waar komt het allemaal vandaan? Tokyo Hotel. Duitsland, hè? Maakt niet uit. Ik moet ineens denken aan die ene keer dat, uh, dat we een keer s'nachts Robbie Williams' uh, anzichtkaart hebben weggegeven. Toen <laughs> ja. hadden we ook huilende meisjes aan de telefoon. <laughs> Toch, kan ik je ja. Is dat tijd voor de inhoudsopgave? Ja, laten we je doen. Maar we hebben wel gezegd dat we geen gast hebben, maar we gaan zo meteen wel beginnen. Traditie met... De wildplik! Ah, ja. Gezellig. Nou, wat ga jij doen? Na nee, een van de bevrijdingsfestivals? Of uh, In de tuin met een uh, worstje bijvoorbeeld. Weekend vieren. Ja, het is het laatste mooie weekend, want vanaf uh, maandag of dinsdag ja. gaat het weer regenen. Het wordt takken weer. Hè? Ah, het zou tijd worden. Gewoon Echt. een beetje even normaal. Ik vond, eh? maar, weet je wat het is met dit land? Je kunt nu dus alles verwachten. Hè? Het kan dus over twee weken gaan sneeuwen. Ja, maar het is niet alleen het dit kan... land. Dat is het ding. Het, kan, het is overal, hè? Dit is nou, Gerard, dit is nou klimaatverandering. Ja. Het is niet alleen lekker weer, maar het is ook dat je ineens denkt een maand lang regen, zoals uh, vorig jaar augustus. Zal ik even wachten, nu het zegt, even mijn oplader uit. Doe het eventjes. Goed bezig. Gerard zou eigenlijk Herman moeten eten. Heten. Oh. Wel, heel stil dat nu, is he? de verkeerde oplader. Even de andere. De, die er we in. Ja. En dan die andere eruit. Ah, die andere eruit. Ja, heel goed. Ja. Sorry goed hoor. Nee, dus uh, dat soort dingen. 7 juli, moet ik eventjes roepen. Dat uh, was een uh, goede memo die je kreeg. Uh, ja, dat we zo onderhand wel een keer kunnen gaan roepen... dat we op 7 juli, want het doet nog maar twee maanden... Live Earth gaan uitzenden. Ik wil toch nog heel even over je Noordpool-expeditie. Uh, ik bedoel, een verschil van 50 graden... Ja, he, met, bizar, met, met Noordpool he? en hier... En nee, je hebt hier geen snot, niets. Er is nee, niets niks. met je aan de hand. Nee, ik had daar ook helemaal gelassen mijn hooikoort. Uh, Eindelijk. Ja. Nee, weet je, het echt vreemde is, dan merk ik als, ik als ik wakker moet worden, ik word niet meer wakker. Want uh, ik ben zo blij dat ik een normale nacht maak met dat het donker ja, dat buiten is. het donker is. is. Het is, dat is dag en nacht licht. Er is, is niks over neuklatief. Die kou, dat is, dat is vervelend. Maar je weet hoe koud is, dat, dat weet je. Klaar kun je op instellen. Dat is, dat is leuk of dat is niet leuk. Maar dat is een bekend gegeven. Maar die, die, die 24 uur per dag lang licht. Dat licht! Daar kun je helemaal niks meer. Elf uur waren we klaar met de uitzending. Gingen we naar buiten. Licht! En dan s'avonds, kom in middernacht nacht, moet je, word je wakker. Je moet even zeiken. Licht! Licht! Altijd licht. Ik kreeg het heel lief van uh, van uh, Marisha, mijn producer kreeg ik een uh, een, een zaklamp sleutel Nou leuk. Totaal niet nodig. Ja, uh, ja, misschien onder de dekens. Oh ja, daar is hij even ja. nog. Ja. Ja, het vriest zo hard, je weet het nooit. Hey, en straks hebben we natuurlijk ook weer uh, een nieuwe editie van The Voice Live. Nah. En wat is er deze week officieel op ons kantoor binnengekomen? Ja, komen? mensen, mensen, het extra weekend T-shirt. Je kan, je kan er onder kamperen. Je had hem mee kunnen nemen in, uh, naar de Noordpool. Hey, van mij die is Dat is gegoten. Maar dat is heel grappig, want volgens mij hebben we gewoon niet echt opgelet. Want Er uh, is ook een sms'je binnengekomen. Jongens, hebben jullie ook een XL? Dus ik denk die van jou dan naar die sms'er moet. En dat jij dan weer die... Uh... Maar je hebt dus een hele grote bereik. Ja, ik heb X, X, X, X, X XL. Ah, kusjes van de t-shirtfabrikant. Ja. Je hebt ineens spontaan nieuwe, nieuwe gordijnen. Het ja. Ja, is fantastisch. Zonnescherm scherm, extra bij. Ik kon er allemaal, allemaal, allemaal uitknippen. Extra dagisolatie, niks meer aan doen. Maar goed, dus u weet het, lieve mensen. Vandaag zijn ze weer te winnen. En binnenkort dus de openers. Maar tot die tijd. Een spannend muziekje. En uh, wat we ook weggeven dan deze week in. Nou, laten we die in de Voice Lift doen. Dat is uh, de cd van Mika. Oh ja, leuk. En dan doen we de cd van The Frey in het woord dat scoort. Wat dan weer later in de uitzending zit. Maar Dat hebben we ook nog. En uh, DJ Sandstorm, is die er vanavond? Ik denk. Het, ja. Ik krijg er een fax. Hij ja, is er ook. Ja, prima. Goed zaak. Nou, het zit. Uh, uh, we zitten oh, helemaal... Oh, oh, oh, oh. oh, ja, ja nee. Ja, nee. Ja, well, nee uh, uh, uh. Ik had al zo vermoeden dat, uh, dat uh, Koen een beetje aan het jokken was... toen hij, uh, de Koen zonder Sander-show uh, begon vanmiddag. Hij zei namelijk dat hij de allerlaatste kaartjes had. Die heeft hij niet. Die hebben we Die bij. hebben we ja. ja, Ja, ja, ja, ja. Die gaan we weggeven ook nog trouwens. Straks weggeven. Oh, ik krijg zojuist juist door dat we verkeersinformatie hebben. Is dat zo? Ja, zo jammer. Ik had het in een plaat list, hè. Dus Ik wil hem voor of maar, Nelly? Wat vind jij? Ja, Zou je nog Zou je in, in het intro kunnen van Nelly? Oh, misschien past het wel. Den Haag? Ja? Helene? Hallo. Hallo. Hallo. Zijn er files? Ja, er zijn files, ja. Het zijn er nog dus zes. Zes? Oh, ik goed. weet niet hoe lang het intro is, ja. maar ik begin. Prima. Uh, op de A1 van Amsterdam naar Ames voor 2 kilometer bij 1 Bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam... 2 kilometer bij de Moordijkbrug. In het midden vielen op de A50 van Os naar Arnhem... voor knooppunt Valburg 3 kilometer. En in het zuiden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... 6 kilometer voor knooppunt Empel... Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 4 kilometer bij Moordijk. En nog één op de A59 van Ziriksee naar Os. Voorknopend hooipolder 4 kilometer. Kun je er nog uh, drie bij verzinnen, want je hebt nog tijd over. Nou, ik heb nog wel een praktische mededeling. Hoe oh, praktisch? Ook. Ja. Want als je zo meteen wil stilstaan bij de dodenherdenking, doe dat dan liever niet op de vluchtstroop van de snelweg. Maar zoek tijdig een parkeerplaats. Of zoek een file ergens, dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. En <lacht> ja, wat doe je dan, hè? <lacht> Say it right, say it all en zeggen weer, hey, daar ben ik op straat. Denk, Ach, dat is Nelly Furtado met Say It Right. En dat was ook zo. <laughs> oh, dat was namelijk Nelly Furtado met Say It Right. Wat een, wat een godin is dat geworden zeg. hè? Weet je wat ik heel erg stoer vind? Ja. Uh, even een linkje via uh, Nelly naar Timberland liggen. En dan weer naar Justin, want Timberland is de special guest... bij het concert van Justin Timberlake... wat in juni gaat plaatsvinden in de Amsterdam Hallo Arena. Echt waar? Echt waar, Timberland komt ook gewoon. En sta jij uh, in het midden met je vlaggetje? Nou ja, ik uh, heb nu wel zoiets van... Mooi. Ik zou eerlijk zeggen dat Justin leuk, maar hoeft niet per se. Maar Timbaland, dat vind ik toch wel een, een mannetje. En deze maand moeten we ook nog heel toe naar de Pet Shop Boys. Over Wanneer? vlaggetjes gesproken. Wanneer is het ook alweer? De 22e, dat je dat niet weet, man. Ah, Nog 18 dagen. Och man, Om ik licht licht kijk een rijk halsen naar uit. Oh, heerlijk, heerlijk. Je moet we wel even een in slikken. Ja. En, <laughs> ja, we gaan er wel een spektakel, spektakel mee maken. Je hebt het al een keer live gezien, hè? De Boys. Ja, ik heb het, live, ik heb het me zo live gezien... dat ik daarna zo, belandde in de kleedkamer van Niel Tennant, de zanger... Hmm. En uh, hij wilde me niet meer weg hebben. Oh, okay. Dat is best erg, want hij, ik kreeg een hand van hem. Het was niet een hand zoals jij en ik elkaar geven. Nee, maar zo'n hand zo van zoenen, dit handje nu, graag gedaan? Nee, ik denk ik geef die man dan de hand zoals ik hem gewend ben zeg maar. En dat was een bos verdraaid. Ja, het was echt het ging helemaal, het was toch? heel te hard, je is niet gewend. En qua live, ik heb nu echt al ontzettend veel zin, want het is ook nog maar een weekje of drie in pingpop. Ja, dat komt er ook weer aan hè? ja vier weken misschien. Nou ja, kan bij het dus gaan Ik heb echt heel veel zin in. Ik heb mijn schema gekregen namelijk. Heb jij een schema? Ja, vorig jaar moest ik voortijdig weg om wel de ontzettend leuke afterparty te doen. en Dat was dan een uh, mixed blessing, want jammer dat ik de peppers niet kon zien... maar uh, wel leuk om die afterparty te doen van het Hilversum. Nu doe ik het uh, uh, uh, uh, laatste stukje vanaf landgraaf, maar ik kan wel gewoon ongestoord lekker naar het volledige optreden... van de Arctic Monkeys gaan kijken. En oh. dat vind ik zo ontzettend gaaf. Dat wordt goed. En ik, uh, ik, ik moet Razorlight zien. En moeten ze jou ook zien? Ja, ik, nee, ik bedoel, weet je wat het is namelijk? Je moet ik, even een uh, nieuwe cue checken. Het uh, Britse Thijs staat een waanzinnig interview in met, uh, met uh, Borel. Weet je wat het namelijk is? Um, uh, nou, je, je weet, ik Drummel is. eens. Dat ben jij, hè? Zo af en toe. Oh, wacht, hij is opnieuw uitgebracht. En uh, ze hebben In The Morning opnieuw uitgebracht. Ja. Tenminste, en, dat wordt dan binnenkort weer opnieuw de single. En ik vind dat prettig. Die kan je meeklappen, hè? Ja, die kan ik inderdaad. Uh, maar dit is zo ontzettend prettig. Dat jammer dat is vandaag de drumstel er niet staat, hè? Nee, jammer is dat, hè? Hey, Jongen, dat begin die drums. Ik bedoel, mijn buren... Sorry nog, sorry, sorry. Maar elke keer als je in de buurt van mijn huis woont en je hoort ineens. En dan weet je dat ik het ben. Waarom stop je nou? Ja, ik denk dat je moet een keer op het hoogste stoppen. Moet je ah. trouwens niet bij alles doen. Nee. Ik, uh, iemand die dat ooit gedaan heeft op een verkeerde moment... Nogen we het nee, vooral nee, gehoord? Nee, nee, ja. Hé, hey, er is tijd voor... De plikken. Lijkt mij zo, plikken! Nou, uh, uh, uh, laat me horen wat je gaat doen dit weekend... of wat je deze week hebt gedaan... en, en, en, en, en, ja, en, en alles wat je van plan bent. En waar je zin in hebt? 0909 1336 1336 Nog één keer het verkeerde 099336. nummer. 1336 oh. Ja. Uh, nou, bel maar dan. 082820 is het verkeerde nummer. Wat ga jij dit 099336. weekend we doen? Uh, wat, wat, wat ik dit weekend ga doen... Ja. Helemaal niks. Oh, wat goed. Ik heb het zo lekker naar mijn zin. Ja, helemaal niks doen. Ja, je hebt ook hard gewerkt deze Compleint week. het nutteloos weekend. Nee, hebt gelijk. Heel. Maar wat ga jij doen? Ik ben nieuwsgierig. Hallo, dit is extra weekend zomaar aan die telefoon. Ja, ja, ja. Goedenavond met Gert. Gert! Gert! Dag jongens! Hoe is het jongen, Ja, bij mij gaat het super. Oké. Okay. Lekker weer deze week, jongen. Het kan haast niet beter. Ja, maar niet lang meer, hè Gert. Nee, het wordt vorige week slecht. Maar ja, ik, uh, ik zou zeggen, sorry Michiel, maar uh, allemaal de man twee extra plastic zakken in de fik. En kom maar op met het goede weer. <laughs> ik leg hem nog één keer uit, Gert. Oh, oh, oh, oh. Het is niet alleen het goede weer wat je dan krijgt, maar je krijgt ook weer gewoon een maand lang regen op je bak. Precies. Ja, ja precies. Daar heb je eigenlijk ook al in geleid. Dus zullen we maar allemaal goed met z'n allen lekkere stroombezuinig aan het klimaat denken. Goed bezig. Zo een goede winter en een goede zomer. En jongens, maar ik heb nog één vraag. Kennen jullie Justin Nozuka? Ja, als zijn janige gastje. Ja, Gaat hij nog langskomen vanavond? Nee, we hebben geen gast vandaag. Nee, hij zou langskomen, maar we hebben geen gast. Zijn navigatiesysteem is kapot, dus hij wil langskomen, maar hij staat nu in Groningen. En muziektechnisch qua komt hij dan wel langs? Oeh. Nou, we zullen kijken wat we voor je kunnen doen! Nou, dat vind ik goed. Ik hoop erop, jongens. We zullen kijken Geen wat we voor je we kunnen doen. Oké, okay, jongens, ik wens jullie een dampend weekend. Nou, je had een de uit mijn mond. We gaan nog een keer. Ja, ja, ja, we zullen ja, ja. kijken wat we voor je kunnen doen, maar oh, uh, <laughs> we sturen de foto's. Uh, Hetzelfde, Gert. Bye, hey, opties. Hoi, mm, doei. Ja, maar Marcel. Marcel. Je was snel. ik schrok maar, me nee, hoor, nog, nog een keer. Wie zei je? Marcel. Marcel. Hey, goeiedag. Kunnen we weer aan de zuurstof? Hè? Hoe is nou? Ja, goed. Jullie. Ja, bij ja. ons is het uitstekend, Maar wat is er specifiek zo uh, goed aan jou? Wat is er, uh, hoe komt dat, hè? Nou, uh, maandag uh, ben ik jarig. Oh. oh, Congratulations and celebrations. Marcel, hoe oud word je? 21. Oh, prachtig. Oh, prachtig. Het wettelijke op volwassen worden. Oh, man, man, man. Mag je eindelijk zuipen? Dat doe ik al. Heel ja. goed, he, heel he? goed. Ja, jong geleerd is oud gedaan, hè? Heb je nog uh, speciale voornemens voor dit uh, bijzondere levensjaar... wat je gaat uh, binnenkomen? Uh, gewoon zo doorgaan waar ik nu mee bezig ben. Gewoon doorzuipen dus. Ja. ja. Oké, okay. <laughs> okay, nee, dat is he heel helder. Heerlijk helder zelfs. Dus. Oké, okay. nou, ik heel veel plezier. Voor oh, uh, toevallig als er nou iemand luistert die op je feestje komt... wat wil je hebben voor je verjaardag? Uh, Bier? Ja. <laughs> ja, ok. Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Maar als het iets voor de auto is of zo, dan vind ik het allemaal mooi. Iets voor de auto. Iets voor de auto, hè. Maar als Bier. Zo, zo ze zo ze mogen gewoon zichzelf meebrengen. Nee, nog. je, je neef werkt wel, hè, bij je auto. Is dat zo? Dat wil ook nog wel eens. Ja. ja. Goeie cognac. Oh, dat is uh, wel Ik mee. Denk wat duur, maar dat geeft niet. niet? <laughs> nee. Het ruikt wel lekker. Het ruikt nou een drankorgen ja. dan, nou, <laughs> Nou, goed, jongen. Ik uh, wens je een dampend weekend en veel plezier, hè, met je verjaardag. Ja. Ja, dat zal wel lukken. Alvast gefeliciteerd. Eh ja, dankjewel. Nou zelf. 09091336. Hallo, met Extra Weekend? Hey, Goeie avond. Met wie? Met Dirk. Dirk. Hoe is het met ja, de Arnia, Dirk? Eh uh, ja, het gaat goed met de longen, hè. Oh, met de, sorry, de longen was het. Ja, nee, ik wist ja. dat het iets niet. Dat was in ieder geval iets inwenders ja, precies. Ik zal even uitleggen aan Michiel wie dit is. Ja. Dit is Dirk. Deze man beheert de platenkast elke vrijdagnacht oh. in mijn programma. Er is namelijk niemand anders die in de platenkast zit, behalve Dirk. Dus het is niet meer Ektons platenkast, het is Dirk's platenkast. Ja, vandaar dat hij zo populair ja, dus en is. Ik zou de hele tijd mensen je je met je de plastic zakken noemen met zijn naam erop. Dirk, hè? Ja, ja, die is populair. Populaire gast. Laat op Dirk, die maar dat Dirk. geeft verder niet. Hé, hey, ja, um, Maar je kan weer ademen, je hebt weer lucht. Ik heb weer lucht, ik heb die lucht, heb ik weer, ja, inderdaad. Wat nee, was we... het mis met je longen dan? Uh, nou, er is er eentje gewoon in elkaar gezakt. Oh, ja. Een klaplong, zoals ze daar makkelijk uh, genoemen. Dan ben je een so long... Uh, wat zijn je? Ja, laat maar. Heel flauw. Flau oh. Maar, oh. maar het, het gaat weer. Ja, uh, het, gaat eigenlijk gewoon, het gaat eigenlijk weer goed. Ik mag eigenlijk alles behalve werken. Dus dat is met een Oh, nou oh. al. Oh. Doe mij zo'n doktersadvies. Goed bezig. Ik mag alles behalve ja. werken. Heerlijk. Fantastisch. Ja, Dan komen de komende zes weken is nog zo. Maar ja, nou staat het weer net om ik net een week thuis ben. Dus, Jij hebt uh, een blitlegger, hè? Ja. Ja, dat is inderdaad toch even minder. Maar dat ja, dat is goed dus, uh, toch niet anders. Maar goed, Dirk, ik ben blij dat het goed met je gaat. Ik spreek je vannacht. Ja, zeker. Oké okay, dan. Oké, okay, later mm, Doei. We uh, doei. Nog, we nog eentje doen in het kader van ja, de avond? Nog eentje. De laatste. Zo. So hey, wat aan. jammer weer. Ik denk dat de avond valt bij dit telefoontje. En dan krijgen we dit weer. Met ja. wie? Met Alex. Ah, Alex. Oh, Alex. Alex! Goedenavond, mannen. Hoe is nou? Ja, kut. Ik aan het werk. Ah, wat moet je doen dan? Oh, vrachtwagenchauffeur, hè? Ah, nou. vrachtwagenchauffeur, mensen. Ja, ja, ja. Ik heb de oplossing voor je, Alex. Nou. Ik heb hier het nummer van de huisarts van Dirk. Ik, oh, kijk, ja, Dirk, kan ik uh, ook uh, thuis blijven. Alles doen, behalve werken. <laughs> dat is een mooi advies, ja. Ja, ja goed wel, hè? Zeker, hè? Ja. Ik kan ook wel van vrachtwagen afvallen. Ik kan ook wel thuis blijven, maar. Ja, ja. Je ja, ja? van... wel vaak positieve dingen van, van de vrachtwagen gevallen. Maar dat geldt uh, zelden voor de vrachtwagenchauffeur. Dat is wel wat gebeurd, hoor. Oh? Nooit meer wat van gehoord, zeker van diegene? Ja, oh, mij is het gebeurd Zelf, Ik had uh, door een pas in de rug staan. Nou, zo werkt het ook vaak. De spullen vallen altijd van een vrachtwagen af of zo. Ja. En het zijn vrachtwagenchauffeurs die de dingen weer op Marktplaats zetten. Heel gek. En heel gek is dat. Hoe is jouw <laughs> Marktplaats account? Uh, heel groot. Prima, daar hoef je toch <laughs> niet mee te werken. Wat lol je dan nog? Ja, ja, het is niet zo makkelijk. Hè, allemaal die kleine dingetjes. Kleine dingetjes? Als je, als je dit veel pak, valt het erop. Kleine dingetjes. Oh, dat jij verkoopt dat die potten moest op Marktplaats? Nou, andere dingen. Deeldo's, vibrato's. Vervoer je dat allemaal? Wat ik al vervoer? Eh, kleding, maar het is leuk als de deeldoos en de vibrator nodig is. Echt waar? Ja, nepkitten. Jij komt echt trillend, kom je het huis in. Even, wacht even, zit ik nou op een andere golflintel? Hij Kle vervoert kleding en dildo's en vibrator. Ik versta er geen reet van, joh. Ik ook niet, maar dat, viel, dat heel gek, dat viel me op, die twee woorden. Dildo's. Ja, kleding, viel ik, dat viel me niet zo op, maar, maar vibrator's en dildo's wel. Ja, dat ik hem vaak heb. Wat een rare combinatie, trouwens. Dat je een jurk aan ja. trekt en dat je ineens denkt... Uh, ja. Auw, auw, auw! auw. Oh. Oh. Ja, ik wat lekker zijn, toch? One size fits all. <laughs> <laughs> dus, uh, ja. Zeker unisex kleding hè? Ja, dat kun je zeggen, ja. Nou, uh, Alex, we moeten er een punt aan breien... want ik zie drie uh, eindregisseuren uh, zwaaien. Uh, lekker laten zwaaien. Dus ik wens je een fantastisch weekend. Zou wel lukken, denk ik. Dag. Nee. Doei. Ah, tot zover de wildplik. Zometeen. Meer. The Kaiser Chiefs. Ja, dat je die kan meezingen weten we wel. En dat is leuk, maar probeer ook wat andere teksten uit je kop te leren. Want het is een beetje a-relaxed als je daar bij dat uitverkochte concert staat en blijft steken bij. I predict uh, Pirates? I predict a, uh, 3FM presents The Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs. 29 en 30 mei. In de uitverkochte paradiso Amsterdam. Deze week. deze je. Week, Details 3FM.nl Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. The source. When got the love, I need to see me through. En Candy Staten, You Got the Love. Daarvoor een uh, bijzonder liedje van uh, The House Martins. Mooi. Uh, mooi liedje is dat. Dacht nee, ik, een keer. Think for a minute. Omdat je soms even moet stilstaan bij bepaalde zaken. En aangezien het vandaag 4 mei is, dachten wij... ja, leuk om die eerste debuut. We ook Happy Hour draaien, maar dat is nu niet zo passelijk. <laughs> happy Hour again. Caravan of Love, dat hebben we wel gekund. Caravan of Love had gekund. Dat ah, is mooi. Precies. En uh, Norman Cook zat erin, hè? Begon waar, als bassist. Waar, waar denk jij aan bij, uh, bij twee minuten stilte? Ik ga even gewoon echt bam, plonk koud erin. Een serieuze vraag. Um, denk je, denk je aan, daadwerkelijk aan slachtoffers van Tweede Wereldoorlog... dus die je kent uit films en van archiefbeelden... of denk je gewoon aan ellende in het algemeen... of ben je gewoon even met jezelf bezig? Uh, ja, al, nou, allemaal wel eigenlijk. Ja. Ik, denk, ik denk aan overleden mensen. Uh, ik denk inderdaad aan die bizarre beelden die je kent... uit de Tweede Wereldoorlog, waar we natuurlijk totaal geen besef van hebben... want we waren er niet bij. Godzijds dan. En uh, ja, je, ja, voor de rest... Ja, ik vond het vroeger altijd heel indrukwekkend. Dus iedereen was stil. Wait, wow, twee minuten, dat is lang. Ja, cool hè. En dat vond ik altijd heel heftig. Heel heftig, en nog steeds. Het is dat, uh, ik heb, het is natuurlijk de opmaat naar morgen dat je de vrijheid viert. Maar uh, daar gaat het om. Uh, het klinkt misschien heel decadent. Maar ik was een paar jaar geleden uh, uh, in Cuba. En niet dat dat nou weer zo. Het, het uh, Fidel Castro is geen Adolf Hitler of zo. Maar mensen hebben daar geen vrijheid. En ik ben daar wel echt nog meer gaan waarderen wat we hier hebben. Ja, dit besef je niet. Hè? Dat je gewoon echt hier op staat een boer kan laten. En dat er hoger iemand kijkt van, nou ja zeg. Maar je wordt niet opgepakt. Nee. Nou, maar er zijn dus landen waarin dat dus niet kan. Of dat is moeilijk me voor te stellen, maar het is gewoon zo. Als je dan iets fout zegt, dan beland je ergens uh, op de slagbank en dan is het over met je. Ja. En uh, dat hebben wij hier niet. Het is hier ooit geweest. En dat is nou juist de reden dat we erbij stil moeten staan. Het was er ooit en dat nooit meer. Stom ja, ja. is dat die woorden, dat nooit meer. Het, het is Elk jaar hoor je het weer. Ja, als je het dan weer zo neerlegt, dan denk ik ook van... ja, verdond je het ook gelijk. Ja, terwijl ik nooit had gedacht dat ik het zo zou kunnen nee. formuleren. Nee, ik had nooit dat, gedacht he? dat je mij had kunnen raken op zo'n manier. Echt waar? Ja, dat is echt. Heb ik je geraakt? Ja, ja, nou, ja dat klinkt heel, heel surf nu, maar het is echt waar. Ik heb echt van, godverdomme, ja, je hebt gelijk hè Ja. Nee, echt. Ja, oké. Okay. Elke, elke, elk jaar vier mei zijn al die films ook weer op televisie. Ja, Shint list. Ja, en ik, uh, ik, elke keer stel ik me ja, erop ik... in. Ik ga er niet naar kijken, maar ik, dan staat hij aan en, okay. en dan, dan raakt het je weer gewoon, weet je wel. Weet je wat ik wel? Even een beetje luchtig. Het is, het is ook echt serieus. Een liftenfabrikant, hè, Schindler? Ja, hè? Dan sta je in, sta je in een Schindlers lift. Ja. <laughs> nou, we hebben hier de Otis. Nou, je doet zijn naam ook eerder <laughs> Die is inderdaad de lift. <laughs> en dan zijn we al even van het onderwerp af. Maar dat maakt niet uit. Lieve mensen. Lieve luisteraars. We zijn zo meteen even twee minuten stil. De zender is twee minuten stil. Nederland is twee minuten stil. En um, ja, ik hoop dat jullie uh, daaraan meedoen. Even gewoon... Twee minuten daarna gaan we weer gewoon gezellig verder. Is het ook weer Zeker heren. nog wordt het feest alleen maar groter. Want dan gaan we richting die 5 mei bevrijdingsdag. En dan wordt het echt... Uh, en als je aan 5 mei denkt, dan denk je ook aan de beelden die daar weer bij horen. Weet je, uit de Met al die vlaggetjes en Met al die snippertjes. En, en, en Canadezen die echt overal hun uh, uh, lol hebben gehad. Precies. Zeg ik heel netjes hè? Ja, die, uh. dat zeg je heel netjes. Ja, <laughs> <laughs> ja het, is, het, blijft, het blijft een beetje een uh, beladen moment. Ik ken iemand die is 4 mei jarig. Oh Die ja, ik heb ook een goede Gefeliciteerd trouwens. Oh, dus, oh moeten we even bellen? Nou, <laughs> ik zou even een half uurtje wachten. Maar ja, dat is, dat is best lastig. Ja, dat is heel vervelend. Vooral uh, s'avonds dat iedereen... Jij bent een feestemming, maar je bent jarig en je kan niet echt... Ha? Ik ga door naar de verjaardag van markt. Ik Kan dat zo'n doodse gebeurtenis? <laughs> dus, dan krijg je dat soort dingen, weet je wel. Nou, zometeen is het dan uh, acht uur. Uh, ik draai nog één liedje en toepasselijke. Vanwege de klok. Nee, ik ben er echt trots op dat wij dit als land gewoon nog steeds doen. Precies. Echt, meen ik echt. En dan moet ik alles zo blijven. Alleen maar omdat we het kunnen. Mooi gesproken, Gerard. Ik ga er nu een tegeltje van maken.